Het weer, af en toe zon. In het Binnenland kan er een bui vallen. Aan zee staat een stevige noordenwind en het wordt maximaal 20 graden. Morgen en maandag ongeveer hetzelfde weer. Vanaf dinsdag vaker zon en ietsje warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knooppunt Badhoevedorp dorp door werkzaamheden. Je hebt vijf minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. Ja, zeker! En jij beleeft het. Zon, Zon, zee. Zandvoort, een zomerhit. Oh. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Oebal leeft. Goeiemorgen. Yes. Goeiemorgen. Dit is CFM. Toebak Leeft. Welkom bij Toebak Leeft. Geweldig, geweldig. Oh, geweldig, geweldig. Ja, zeker, geweldig. geweldig. geweldig. Ja, precies, we gaan beginnen. Toebak Leeft, eh, tot met Tine is Wap opgehouden, hoor. Ook oh, over van alle dingen door elkaar. Nou, goed. Hartstikke leuk. Ja. Fantastisch. Ja. Heb ik hier maar niet verwacht? Nee, had je niet verwacht? Nij wel hoor, ik ben er gewoon... volgende week ben ik er niet. Maar komt... ja, ik krijg gewoon niet betaald. Ik krijg niet betaald voor die uitzendingen. En dan kom ik gewoon niet. Ja. Dan hadden we opgeroepen of ik gratis wilde optreden. Dat doe ik natuurlijk niet. Ik ga niet gratis optreden, ben je gek geworden. Nee hoor, dus volgende week wordt mijn uh, dienst wordt waargenomen. Door wie ja? wordt die waargenomen? Wat heb jij geregeld, geloof ik? de Roy. Door Roy van Buringen. Oh, kijk. Een ervaren man op, op de, de, de, de plek. De handen. Ja, ervaren man, precies. Zeker, nou. Uh, I feel safe. I feel that I'm breathing hair, fresh hair. Ja, yeah. de, de, de, air, fresh air. Ja, dat Air, air. Air, air. Dat heb je bij de waterkant, hè, dat je gewoon frisse lucht hebt. Nee, stond de gekheid. Dit is natuurlijk een vluchteling uit Afghanistan die en, uh, Dat was wel een beetje raar om te zien bij het nieuws. Hij stond achter een hek. Ja. Met een, uh, met een uh, journalist voor het hek en die zei van, maar hoe voel je? Ik voel me geweldig, ik voel me vrij. Ik denk, als oh, je zit achter een hek. Ik zit achter een hek. Hoe ja. kun je nagaan waar hij vandaan komt? Dan was het nog meer. Uh, Zit er zit nog meer achter een hek, Ja, zeg maar. ja hij was gewoon uh, blij dat hij niet uh, ieder moment neergeschoten kon worden of zo. Ja. Of uh, kopje kleiner gemaakt. Ik zat even te luisteren naar het uh, nieuws vanochtend... en wat, wat hoor ik nou ook weer, Hoort het nou precies in elkaar zat? Ze willen een oer-conservatief islamitisch land. De Taliban, Zoals Als ze dat al eerder bestuurden. Compleet met lijfstraffen. Ja. Maar IS is nog strenger en vindt de Taliban te losjes in de weer. Ja stel dat je slap-hap, vinden ze het gewoon. Dus die gaan gewoon aanslagen plegen. Eerst hebben ze samengewerkt tegen het Westen, tegen de Amerikaan. Dat grote duiveltje. En in één keer gaan ze weer tegen elkaar. Is het ook wat een. Nou ja, goed. Wij roepen het ook al. Wij zijn mensen van de jaren 70. Gooi er een hek omheen en zoek het even lekker uit. Ja, dat is te kort in de bocht. Dat is het ook niet natuurlijk. Nee, dat is het ook niet. Het is een moeilijk iets. Het maf is, die Taliban. Ik heb er een stukje zitten lezen. Dat is een groep mensen. En dat geloof bestaat al sinds 16 zoveel. En die zijn zo conservatief, zo ouderwets. Die willen zo strenge regels. En ook weinig uh, onderwijs. Waardoor ze ook een beetje achterblijven. In... Ja, nou, het is eigenlijk net ja. zoals die Gassidische Joodse families. Oké, okay, die ken Hè? ik De, dat is dus, uh, Die hebben dan ook van die, die, die kruisjes. Oh, ja. Oh, ja. En ja. het haar ja. heel apart. En uh, hele lange baarden. Die ja. Het uh, dus lijkt er wel een beetje op, vind ik. Uh, het is wel, ook, het ja. is wel allemaal met baarden ook, hè? Het is wel allemaal met baarden. Nou, laten we hopen dat uh, ja, er zijn nog een aantal tolken zijn en daarin moeten we weer terug naar Nederland. En daarin tegen hoor ik dat UNICEF en Rode Kruis. Ja, die blijven. Die hè? blijven gewoon. Ja, ik vind onvoorstelbaar. dat onvoorstelbaar. Dat zijn gewoon de helden. Ja, en dat zijn wel degenen die echt, uh, echt medeleven hebben met de mensen die achterblijven. Ja. ja, die hebben echt zoiets van. Nou, en we worden gedoogd door de ja. Taliban. Dus nou ja, we moeten nog heel veel kinderen en heel veel mensen gewoon steunen. Nou, als de Taliban dat toelaat. Ze zeggen dat ze milder worden. Nou, dat moeten we wel afwachten nou, het. Je weet het wel. Maar goed, daarvoor hebben ze ook andere dat de Amerikaanse strijd, of de niet-Amerikaanse, de, de regeringstrijders wat minder fanatiek waren. Omdat ze dachten, nou, als de Taliban milder is, dan ja. valt het misschien wel mee. Ik weet het ook allemaal niet. Het is allemaal van de afstand toekijken. Over dertig jaar weten we meer over wat er nu gebeurd is, maar ik hoop niet dat ze dan heel treurig terugkijken. Dat is de vraag. Nee, nee ik vraag me nou af. Zal het dan zeg maar over dertig jaar zijn dat de, de Taliban... Oh, dat weet ik nog wat. Dat was vroeger zo'n hele foute organisatie. Ja. Dat doen die nu goede dingen ook in Afghanistan. Nou, dat misschien, misschien ja je weet, je weet het gewoon niet. Nee, ik weet het ook niet. Nou goed, je begrijpt vandaag toebak leeft Tot maar tien uur. I was on that way, but you really are something different, you do you, it must be and I think it's rough on me, oh yeah, step to the left, step to the right, do what you want, what really matters. Any, anytime that you want Pulling me out, never let me down And I wanna make sure you know it You're like a sunshine, only giving good vibes Any, anytime time that you want Can't believe that I found my sunshine Oh, I was feeling so visible I didn't know this could be possible At. And I think it's rubbing off on me Yes, wat een fijne plaat dit, hè? Echt meer zoet en wat een commerciële knijter. Gewoon dit, Liam Payne en het heet Sunshine. Komt uit een of andere animatiefilm of zo, geloof ik. Wow. Maar goed, het, het heeft allemaal knipoogjes daarna terug. Het oude geluid van, weet uh, je dit nog? Van Zep. Met al die geluidjes erin en effectjes. Dit alle oude geluid is gewoon weer terug. En vooral in de zomer... Is het wel leuk om te horen? Natuurlijk. Goed, welkom bij dit radioprogramma vandaag. Niet de jonge afdeling. nou nee, ja, goed, dat moeten we eigenlijk ook vanaf weer die benaming. Want hij is natuurlijk al, is hij al in de 40, of niet? Nee, nee, nee nog niet, hè? Hij is 30. Hij is 30. Hij wordt, uh, maar ja, toch niet zo jong. Hij wordt gelijk ja. met ons radiostation is hij uh, even oud. Altijd ja, steeds. Klopt. Ja. Dus uh, ons radiostation is inmiddels 30 jaar oud. 30 ja, jaar, oud. ongelooflijk. Zeg ja. nou, echt als je zo lang ergens draait, zou ik toch even weg gaan, denk ik uiteindelijk. Ja. Uh, Oh, wacht, nee, dat moet ik niet zeggen, dat klopt niet helemaal. Nee, goed. Uh, we kijken even de wereld. Wat uh, speelt er allemaal? Wat kom je ze al tegen? We hadden het natuurlijk net over die uh, Afghaanse vluchtelingen. Maar er is dus een baby vorige week geboren... tijdens een evacuatievlucht vanuit Afghanistan. En uh, de baby is dus uh, vernoemd naar het vliegtuig dat haar vervoerde. <laughs> okay. Want de vader en de moeder van het meisje hebben besloten dat ze haar Reach noemden. -E R-E-A-C-H. Reach, alles een wel de bevalling mooi, ja. we hoog in de lucht vorige week... Ja? tijdens een evacuatievlucht vanuit Kabul... En vlak na de landing kwam het kindje ter wereld in het vrachtruim van toestel. En uh, een hoge generaal van het Amerikaanse ministerie heeft dat uh, ook gemeld. En het is ook de naam van het C-17 toestel... waarmee de evacuees naar de militaire basis in Ramstein vroegen. Ja? Waar is dat Ramstein? Is dat in Amerika? Eigenlijk? Dat is in Amerika. Oké. Okay. Maar dus, de bevalling beviel dus niet, uh, niet zonder complicaties. En daarom heeft de piloot dus uh, besloten om iets lager te vliegen... zodat de luchtdruk in het vliegtuig vergroot werd... Daardoor kon de vrouw beter gestabiliseerd worden en bleef ze in leven. Dus dat is waarschijnlijk toch wel uh, een angst en vlucht geweest. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, dat is allemaal goed. Het is allemaal goed. Ze hebben er nu een... Ja, wat schattig. Ja, leuk hoor. Ja, kom, nou zeg, wat een schattige en, uh, baby. En daar de grote vraag is, dat kind dan automatisch een uh, Amerikaanse staatsburger? Ik denk het wel. Oeh, dan moet je even overleggen of ze dat wel willen. Dit is wel ja, een puntje. Ik denk dat ze dat misschien wel willen, ja. Nou ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, ze zijn wel gered door Amerikanen. Maar ik wil nog niet zeggen dat je meteen helemaal een Amerikaanse burgerschap wil, hoor. Daar, als je daar vandaan komt. denk hey? je, dan, nee, dan moet je even overleggen. overleg doen. Dat moet je niet zomaar even op het paspoort schrijven. Dan kan je later nog weer echt uh, hey. zo snoeien. Had je terug krijgen. Dat moet je niet doen. Nou goed, uh, je had het over Ramstein. Nou goed, straks daar nee. straks er meer over. Over de vliegbasis Ramstein. Ja, precies. De band is daarna genoemd, hè. Ramstein. Ja, echt? Oh. Ja, vind toevallig een, uh... net een plaat ervan nu. Ja, toevallig. Nou, grappig. Nee, dat komt door de, straks de geschiedenis. Dat hebben we natuurlijk in het tweede geweldscentraadio programma. Dat oh. gaat over de vliegbasis Ramstein. Daar zijn een paar leuke activiteiten geweest. Nooit meer doen, hè. Dat doen ze ook niet meer. Dus daar straks meer over. Ik kijk zelf ook nog even in de krant wat er allemaal staat. Het gaat over andere. De huizenzoeker is vaak te laat. Aanbod of funden is niet up-to-date. Vaak hebben makelaars onderling... hebben ze al een kleintje. En onderling wordt er ook de prijs nog een beetje opgedreven. Dus dan oh ja, moet je het ook nog even op, uh, op Funda plaatsen. En dan uh, gaan mensen die zeggen: oh, Ik ga even op Funda kijken. Waar je vroeger zo lekker kon shoppen. Dan had je echt de kans op uh, een keuze uit 30 huizen. Dat dus je denkt: Nou, dat, nee, die, die, oh, daar gaan we eens even kijken. Dat kan je nu wel vergeten. Als je op het eerste beste huis reageert, zeggen ze: Nee, we zijn al in een onderhandeling. Ja. Nee, kijk maar even naar de plaatjes. Waar je had kunnen wonen, maar dat gaat niet gebeuren. Dus dit, dit loopt allemaal achter. Het is, momenteel hebben de huisbezoekers nog maar kans uit 1,4 huis. Ja, is het? <laughs> dat is wel erg weinig. Één, Je hebt er maar één nodig. 1,4 huis. 1,4 huis. Dus, nou, en het is uiteindelijk weer opgelopen met 20 Ja, het is echt bizar. Er wordt vet overheen ge geboden. En, ja. uh, nou ja, en onderlinge makelaars, dat speelt zich ook niet altijd ja, echt goed die, af. Ja, dus is die Moreira, die, uh, dat hockeytutje... Die zat ik al ook al, altijd vertellen ergens in de artikel. Ja, nou toen ben ik maar wat pandjes gaan kopen. Nou, en dat gaat goed. En met, uh, met poker verdien ik ook heel veel geld. Ik denk, Oeh. ah, laat die pandjes los dan, prut! Ja, nou, ik, ik zou daar niet vorm. zo mee te koop lopen. Ik zou dat echt een beetje achterwege laten. Ja, ja ik bleef mijn geld ergens in, maar ik weet niet precies meer wat. Ja, daar ja. heb ik een uh, fonds voor, die, die buigt zich erover. Ja, vorige voor week krijg je weer zo'n uh, Prins Bernhard, uh, EMAGO. Ja. Dat wil je toch ook weer niet, natuurlijk. Ja, niet. Nou goed, straks nog meer op de spreken berichten. Eerst even rustgeven muziek om deze vroegemorgen te beginnen. Zo vervelend was het met die wilde muziek op de radio is. Maar daar ben ik allemaal niet op. Dus vandaar in Jump the Giant. Goud van Oud. The cash is eigenlijk wat ik het alleregst vind. In the summer of 16 Was it love on nicotine That made us mellow on the 35 It was penny paradise Just a pretty little lie And it hit me When I saw you Hand in hand Code hard but Never take it easy on the PDA Together, I had my hesitation, but I just can't hate them. You're breaking all the rules down Electric Avenue. Oh, I've never See. seen too many moves. Toen je nog van mij was... Ja, mijn, mijn huis zat. Dat je niet naar buiten mocht, zo ik heb op een dag bij ontsnapt. Dat is helemaal niet goed gegaan. Ik had de Taliban nog opgehaald gegeven, en IS, maar ja, toen was je nog voor mij. Nu niet meer. En wat een gek is, dit is maffe deze muziek. Joy Coach, zo moet je het uitspreken, denk ik. Je denken, is het een hele oude, donkere vrouw? Ik zie die zo staan bij die make-up. Nee, het is een blanke vrouw, ze is 22 jaar oud... Ze komt uit, even denken. Engel, Engeland, komt ze vandaan? En okay. uh, ze maakt nog zo lang muziek. En dit is, uh, ja, dit is grappig. Zwervele muziek hoor. Kan je ook verwachten niet alleen maar. Scheurende gitaarmuziek. Wat je daarvoor hoort. Dat was natuurlijk uh, John the Giant. Wat vind ik dat toch steeds een goede plaat? Gewoon, zal hij voor mij tien jaar oud bijna zo? En dat heet uh, It's About Time. En ik kan me nog herinneren dat ik een cliënt be, uh, begeleidde in een rolstoel. Helaas niet meer onder ons. En die was nogal gek van de zanger. Want het was een guitig. Had een guitig Bekkie. Had hij gewoon in oh, ja, ja. die videoclip. Het waren maffe dingetjes altijd, die ze maakten in elkaar sleutel. Deze Young the Giant. Maak nog steeds muziek hoor. Zien niet dat ze ook er ook niet meer zijn. Maar goed. Gewoon die titel van die uh, al, uh, klinkt al heel uh, leuk. Young the Giant. Young the Giant. Ja, het is ik gewoon het, uh, grappig bedacht. Is dat een catchy titel. Ja, zeker. Nou goed, ze hebben wel echt wel uh, tientallen hits gehad. Nou, ik overdrijf misschien een beetje. Oké, okay. oh, ik zie een uh, kratje van een uh, ja. uh, muur van kratjes. Dat uh, ik zie tien het bekend. Tien en schuur, een volle bak was te duur. Wat? Nog één keer? Dat staat hier. Tien en schuur, een volle bak was te duur. Dat is een vriendengroep, die heeft dus een woning van een getrouwd stijl... met honderden bakken bier, dus echte kratten, ja? heeft het uh, gebarricadeerd. Want okay. het, is, het, schijnt wel, het is wel een gekende traditie natuurlijk in ons land. Ja? Als je net getrouwd bent, dan kom je thuis en dan uh, heb je een ballonnen en allemaal, uh, allemaal of, ook van Je hoort ook zo'n hele trap vol met bekertjes water. Oh, dus ja, oh ja, dat is echt... Ik denk, uh, jezus. jezus, ja, dat is anders. Maar ja, dus, uh, dit stel trof dus uh, honderden kratten bier voor een woning aan kroonkurken in de tuin, wc-papier in de struiken... rosse muntjes verspreid. Oh, irritant. Ja, ze, ze, ze, ja, het was gewoon een leuke gelegenheid om, uh, om hun eens terug te pakken. Oh, ze hebben, oh, wacht, ze hebben zelf ook al die dingen geplikt. Ja, die flesjes die lagen dus in de achtertuin over het hele terrein verspreid. En ook de tuinmeubels waren volledig gevuld met flesjes bier. Wat vreselijk. Oh. Wat een ja, werk. Wat een werk, ja. ja. Om het neer te zetten, maar uiteindelijk... O, maar mogen ze statiegeld, statiegeld houden? Dat is even de vraag. Ja, misschien dat... was dat het dat, dat, dit Je <laughs> dat, dat echt voor honderden ja, euro's. Genoeg... Ja, en als ze er, als er nog vol zijn allemaal... Ja. Nou, dan hebben ze voorlopig genoeg drank. Snel terugbrengen, want dan is het wel over de datum. Ja, nee, nou goed. ja, ik weet het niet. Nou ja, nee, het lijkt alsof de kroonkurkers er nog op zit als je zo kijkt. Ja. Volgens mij ook. Jij Nou, aardig. Ja, nou, dit is bekend. Mijn zoon was natuurlijk ook bij de Appelhof geweest. De bekende oh, ja. camping natuurlijk. Ja? En die stuurde af en toe ook van die berichtjes. Heel kort en echt. Dat zijn echt secondes. Hè. Die, die camera die wordt een klein beetje omhoog gedaan. Zo. En dan, dan denk je, wat waren ze nou aan het doen? Nog in vertraging. Ik zie dan, oh, er staan heel veel kratten. Ja, oh, en dat En is dat een koel, een cool? met sterke drank? Ja, dat is ja. Nou goed. En dan hoor je dus ook een beetje van hoe het nou gaat onder de jeugd. Weet je, er waren een paar van die gasten echt groot en breed. Waar ook nog amper 16 of 17. En die weten gewoon dat ze weinig worden aangesproken op een gedrag. Omdat ze zo groot en impressive zijn. Dat ze gewoon over de stoelen heen gaan lopen. Oh, en de ja. lopen verstieren. Je, ja. En dan uitproberen. Ja. Ook elkaar een beetje uitdagen. Toch een beetje op zoek van. Kunnen we nog een paar gasten vermeppen, Weet je wel? En het ja, begint allemaal kom onschuldig. Kom kom maar. Ja, kom maar, kom maar. Aan, kom maar weet je wel? is <laughs> ja, dan denk I ik dat. van. Oké, okay, wij, wij als ouders kunnen zich niks van voor voorstellen. Waarvoor zou nu iemand in elkaar slaan? Nou, nu hoor ik de andere kant en denk van. Het is gewoon <laughs> lekker. Ja, het is gewoon ja. lekker. Ze zijn gewoon nieuwsgierig. Wat kan ik aan? Weet je wel? Ja, ja Dan denk ik, nou, gast, ja, ja. kijk je een beetje uit. Nou, daar waren gewoon geen stekertjes bij. Geen, hoe uh, noem je die dingen ook die grote Nee, mesjes. Nee. Niet zo'n uh, grote machette. Machettes. En die zitten gewoon... Uh, in je, in je zak, maar die, ja. die heb je hebt die zak onderaan me overgemaakt en dan kan het plat helemaal tot aan je knie. Ja, nee. En dan echt kan je er maar uh, uit Lekker uh, simpel oh. bezig, uh, allemaal. Nou goed, gelukkig zit ja. hij thuis, uh, dus dat is go goed om te weten. Ja, dus hij, hij zit heeft er het thuis. Overleefd. Hij zit gewoon weer op zijn stageplek, hij is weer aan het werk. Ah, dus dat is wel goed. Wat ja. voor stage doet hij? Hij, doet, hij werkt in de bouw. Of de in de bouw, bouw. Hij, hij is een Timmerman, hij wordt allround Timmerman. Oh ja, dus hij mag zijn zaag aangeven en hij, mag, uh, krul hij is krullen, jongen. Dus nee, die, die, die tijd is geweest. Teken. Er worden ja? al echt wel aan het werk gezet. Okay, Deuren ja. afhangen en dat soort gewoon echt klusjes. En oh, leuk. Handig. Ja, dus ook schanier uit. Heb je wel eens een schanier uitgehakt, zeg maar, met een bijtel? Nee. Kijk, een schanier gewoon in, vastzetten. Dat is niet voldoende. Hij moet verzonken in het kozijn zitten natuurlijk. Ja. ja nou, ik heb het wel eens keer geprobeerd. Vaak dan denk ik van, nou, moet ik een grote kozijn? Een grotere schanier kopen? Of gewoon een heel nieuw kozijn plaatsen? Vaak. Dan je je hakt het nooit strak genoeg uit natuurlijk. Nee, nee, nee, dat kan hij nu. Ja, dat kan niet. Oh, dat, dat is wel even een klusje. Het is, is wel even fijn even dat het kan voor jou. Ja, nou, <laughs> wacht, ik doe het zelf, probeer het zelf nog wel even een keer. Oké, okay. okay. vind het toch spannend. Ja. Toch als Dus een korsij maken, is het nog een heel klusje, moet ik zeggen. Nou goed, naar de volgende plaats, straks de Zandfortse berichten. Zinker St. Journey. Daar spreek je het uit, volgens mij. All of my friends, hier bij Toebaclev. Ik voel het tijd om te het is over. Wanna beat the drum en have some fun tonight? Many nights I wish that I was not alone and so bad But I know that up the dark it's getting bright En all of my friends. Wat een vrolijkheid. Ik hoop op elk moment dat de zon doorsbreekt, maar nou, ik zie nog weinig aanwijzingen. Het schijnt dat dinsdag dat, dat iets beter wordt, heb ik begrepen Nou, ik heb deze week vakantie, dus dat komt goed uit. Kan ik misschien een keer het strand aan doen? Ja. Dat is, eh, voordat je weet, is het alweer voorbij de zomer eigenlijk. Hè? Nog, ik geloof het, de laatste week is de... De laatste week. Nog drie weken? Nog drie weken? Oh, ik dacht, de laatste week was alweer. Goed, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Zandvoortse berichten. En uh, die komen uit de Jankrant. Wat? Die komen uit de Jankrant. krant Het was echt Jan Lammerskrant oh, ook gewoon, hè? is die er? Ik, er ging, hij stond echt... Op elke pagina stond er iets over Jan Lammers. Pontificaal. Pontificaal met foto's. En heeft hij nou zo'n jonge vrouw? Sorry, ik werd afgeleid even. Wat een mooie, mooie vrouw heeft hij gezegd. Helemaal niet van aardig. Zeg maar. Nou goed, in ieder geval uh, de carrière van Jan Lammers is in de schijwerpers... en tentoonstellingen het Stanford museum is geopend. En natuurlijk ook historisch. Grampie is daar. Hij is als jongetje natuurlijk, uh, als mannetje en alles op het circuitpark uh, is hier begonnen. Uh, hij heeft alles uh, geleerd ook van Rob uh, Sloot te maken. En hij was toen uh, kampioen in de Simca in 1973. In 1978, Formule 3 en 1979, uh, Formule 1. Nou goed, hij is natuurlijk nu directeur van uh, Dutch Creep Prix. En er is ook een, een fotoboek uit, een nou, bio, nou, ik herinner, met 300 kilometer per uur. Ik herinner me eigenlijk wel een andere vrouw, die was heel klein. En, die, en die, die kinderen die zaten toen bij mijn zoon in de klas. Of dat vrouw. was zijn vorige vrouw dan? Ja, ja, ja, okay. ja, maar daar hoor je helemaal niets van. Ik vraag me af waar die kinderen zijn, maar dat maakt niet uit. Dat, <lacht> dat, <geen idee. lacht> dat maakt niet uit. Dat is uh, wat, wat ik wilde vertellen, dat afgelopen vrijdag... de aftrap is gegeven voor de nieuwbouw van het huis in de Duinen. Het nieuwe Huis in de Duinen wordt een modern en duurzaam woonzorgcomplex... voor senioren met een zorgvraag. Het worden twee gebouwen met 97 uh, en 45 woningen. En naar verwachting is het eind 2022 klaar. Nou, dan, kunnen, dan kan ik erin, hè? Ja. ja. En uh, afgelopen vrijdag maakte de zorgorganisatie Kennen Hart en de Harte Groep eigen, uh, gebouw eigenaar Woonzorg Nederland en David Molenburg... gezamenlijke start officieel. En er komt nog veel meer informatie in de komende het, het klinkt, week. Het, het klinkt zo snel, 2020. 22, ja, ik dat is die... over, uh, over anderhalf jaar. Het was, was wel een heel veel gedoe ook, geloof ik. Om dat voor elkaar te krijgen. En nu geven ze de sputtering. en willen ze allemaal klaar zijn in 2022. Nou goed, het is een heel oud bestaand, iets net ook Huis in de Duin, uit de jaren 50. Ja, ja, Toen het was dit... het hypermodern. Ja. Dan geeft het ontzettend ouderwets ge, uh, geworden uiteindelijk. En nu wordt het helemaal iets hips en happening. En vooral de... De ontmoetingsruimte is daar het belangrijkste. Dat ze willen daar alle mensen bij elkaar brengen. Niet alleen van die zorg nodig hebben, maar ook andere mensen uit het dorp. Om echt uh, ja, participatiesamenleving met ja, nou, elkaar kunnen helpen. Ik ben ook benieuwd of ze nu ook dan... Uh per verdieping een jongere erin ja, te wonen. Ja, dat zou ook nog iets moois kunnen zijn. Dat zou ik wel heel leuk vinden, eigenlijk. Ja, dat is, uh, ja ik moet wel zeggen, die, was er was wel eens een jongen op de televisie die dan bij die jongeren woont. Ja, leuk hè, bij die ouderen woont. Ik denk dat ja. je dat soort jongeren weinig vindt, hoor, moet ik zeggen. Ja, wat een enthousiaste jongen wat een was dat, enthousiaste ja, Ik word er wel blij van als ik dat zie. Ja, het is wel grappig. En ja. elk uh, ouder iemand heeft gewoon een mooi verhaal te vertellen. Alleen, je moet wel op de juiste knoppen drukken. Want als je de verkeerde knoppen drukt krijg je er een ja. hoop gezeurig, jammer. En ja, moet sommige je... mensen klagen zo. En, en, en, en, en daarna gaan ze klagen dat ze nooit bezoek krijgen. Ja. En dan denk ik van, nou ik begrijp het eigenlijk wel. Ja, dat, dat je een hele ook. litanie krijgt van, van, van, van klachten. Ja, het, het is gewoon... Het, ik denk, weet niet of de jeugd daar al nu een opleiding voor moet krijgen... dat je moet leren aan te sluiten, weet je wel. Het, ja. gaat niet, het is niet jouw verhaal wat je elke keer moet vertellen. Je moet kijken wat het verhaal is in het midden... en probeer de verbinding. En oude mensen kunnen het wel steeds beter... maar later als je wat ouder wordt... dan gaat dat die, die functie misschien wel een beetje achter. Dus dat, uh, dat is wel ja. iets belangrijks, hoor. Goed, en dat is, daar komt die uithouding, die eenzaamheid vandaan natuurlijk. Want social media is een platform waar ik kan shinen... maar het gaat niet alleen om jou. Maar goed, spijkers in uh, ruil voor drinken... en snoepjes David Molenburg... Uh, ik dacht het goede voorbeeld te geven. Oké, okay. nou goed. Hij is bij uh, Timmerdorp op bezoek geweest. Het is nu ook afgelopen dinsdag gisteren afgesloten. En die Bluis heeft het georganiseerd. En uh, David Molenberg en Re uh, Raymond van Haafden, die waren op bezoek. En die kregen uitleg. En uh, kwamen ze nu met spijkers. En het was al klaar. Het was al allemaal al in elkaar getimmerd. Spijkers getimerd. met koppen. Spijkers slaan. Ja, dat was helemaal niet meer nodig. Maar goed, hij heeft even rondgekeken, uitgeleg, uitleg gekregen. En ja, mooi. Er was een stormbaan neergezet. En de brandweer heeft het volgespoten met water. Het Was een hele happening. En ze hopen dat het volgend jaar ook weer doorgaat en eh, dat er dan wel de fik in mag. Want dat was eigenlijk het gebruikelijk iets na de Timmerdorp altijd de boel in de brand zetten. Maar het ja, mocht nou niet. Het hè? mocht niet vanwege CO2 uitstoot. Nee, vanwege de corona. Ik doe daar best Wacht even. Oh, natuurlijk. In Zandvoort geldt het helemaal niet met die CO2-uitstoot. Dat komt ook vanwege de Formule 1 natuurlijk. Daar hangt het mee samen. In ja. Zandvoort daar, daar zit een soort bubbel. We hebben helemaal geen last van CO2. Ik heb eigenlijk niks gehoord nog meer van de uitslag van die uh, CO2-uitstootrechtszaak. Uh, uh, want uh, die zou volgens mij gisteren zijn. Okay. Maar ik vind het ook een beetje moeilijk. Want we, de, je hebt die uh, UB-dagen of zo. Ja? Ik denk altijd aan UB, UB40. Maar het okay. maar zijn die UB-dagen dat ze dan inderdaad een hoger geluid mogen doen. Maar dat, dat, dat heeft er niets met het stikstof te maken. Nee, dat weet ik niet. Inderdaad. Oké, okay, ja, nou ja. Ja, het, het, het Ik oh, denk oh, dat dat het wel hand in hand gaat, die geluidsdagen in, uh, in de stikstofaarsgroot, ja, hoor. Ja, volgens mij ook wel. En ja. het, het is ook, ja, de, de, de rechter heeft eraan gekeken. En die heeft een uitspraak gedaan vorige week. Nee, twee weken geleden heb ik dat gelezen. Dat ging over het feit. Formule 1 is zo'n belangrijk event. Daar hebben zoveel mensen plezier van. Dit is zo wereld En daar kijken zoveel mensen naar. Dan moeten alle regels eigenlijk een beetje wijken. Ja, ja. Dat ja. is eigenlijk wel een beetje de uitspraak die ik er zo, zo tussendoor... Ja, de stand straks wel enorm op de kaart. Maar ook negatief nu. Hè, doordat ze dan nu uh, met die corona... Dat, dat dit wel mag en uh, de festivals mogen niet... maar ja, daar kan het circuit in eerste instantie niks aan doen natuurlijk. Nee, nee. Die hebben natuurlijk al nu een verlies te lijden. Ja. Dat er zoveel uh, kaarten dus teruggegeven moeten Precies. worden. Precies. Ik denk dus, uh, dat er een paar huisjes verkocht moeten worden. En dat de boel dan gered kan worden. Ja. Dat zou ja. misschien een idee kunnen zijn. Een goed idee. Ja, Ja, wel, ja Bernard. Ik ga ja, wel ja. een klein botje doen. En je houdt nog genoeg over. En het geld wat je ervoor krijgt... Het geld, dat is echt bizar. Daar kan je ja. nog een stukje park voor, uh, voor aanleggen. Einde van de zandsculptuur. Dinsdag werd ze uh, uh, weggehaald. Sparen landen die doet dat. Hier aan het boel op. En uh, de speciale rivierzand wordt normaal altijd opgeslagen. Uh, maar het contract met uh, EK Zandsculptuur is niet verlengd. Uh, volgend jaar is het niet duidelijk of ze terugkomen. Ze sluiten het echt niet uit. Het is natuurlijk wel iets moois. Het trekt heel veel mensen aan. Maar ze hebben, zo is, we hebben het even afgesloten. Het is even klaar. Het kwam ook door de corona natuurlijk weer. Hoeveel dat we... jaar was dat geweest nu? Tien jaar? Ja, zoiets dacht ik. Wat een tijd al. Ja, ja. voordat je weet is het tien jaar voorbij. Maar goed, het ja. dus nu, uh, kwam ook door de corona... dat ze niet alleen zandsculptuurmakers of uh, kunstenaars hier naartoe konden halen. Dus het waren mensen die... Van andere afkomst, nou hoe moet je dat zeggen? Buitenlandse uh, die hier in Nederland wonen, waardoor je toch een beetje een buitenlands tintje krijgt. Zoiets was het. Zeker. Goed. Nou, tot zover hebben we het het bericht. Het tweede gedeelte van het radioprogramma. Hebben wij nog meer voor de klaarstaan en Dan hebben we eerst nog even een geinig plaatje hier: Courtney Barnett, nieuwe single. Before you go. Before you gotta go, go, go, go. I wanted you to know, no, no, no. You're always on my mind. You're always on my mind. to be. Martin is een uh, nieuwe CD uit, uh, ze is uh, 33, komt uit Sydney. Hé, hey, vandaar No Worries Mate, Australië. Wow. Ja, leuk hoor. En, uh, ze heeft uh, een crisiskijk kijk, uh, op de wereld en laat dat horen in haar teksten. En het klinkt altijd een beetje: nou oh, als je denkt, nu heb je er wel zin in. Nou, vaak wel. Goed, het is, uh, het is maf, maar het is uh, half negen geweest. In één keer komt hij binnenlopen. Hij, ja. uh, hij heeft zich aangeschoven. We heeft zich ja, even de wekker uitgegooid en toen weer. Ja, nee, de wekker ging heel netjes en toen de hele nacht een beetje wakker geweest. En tijdens de wekker dacht ik, nou, nu kan ik wel gaan slapen. Ja, precies. Niet altijd even scherp. Ik had het vanochtend ook, ik werd hem zeker zo wakker, dacht ik ook, nou, het is nog donker hard. Toen ik Even kijken hoe laat het is. Zes uur, ik moet er alweer uit, joh gek. Straks dan loop ik uh, het mooiste moment van, uh, van de week weer mis. Dat moet ik niet doen natuurlijk. Oh, ik vind het wel heerlijk dat je dat zegt. Ja, het tuurlijk. mooiste moment van de week. mooiste week van de week. De rest van de week lig ik in foetoshouding op de bank, zeg ik altijd. Het ja. stelt weinig voor eigenlijk gewoon. kinderen kunnen ook hun eigen gang al met je gaan. Dus wat, wat is nou het nog doel van het leven? Nou, radio maken. Wat dacht je daarvan? Heb je al een beetje ingelezen in de wereld, uh, Marcus? Of, uh? nou, ik ben de afgelopen week ben ik lekker op vakantie geweest. Oké. Okay. Tenminste, uh, ik, heb, uh, ik heb een... Uh, een PSO partner, yeah. een heel klein busje. Dat heb ik uh, omgebouwd tot, uh, tot camper, uh, camperbusje. Okay. En uh, daar ben ik. Uh, die heb ik een paar dagen uh, getest, gesleuteld, getest, weer gesleuteld. En. Uh, nou ja, nu, uh, de laatste nacht sliepen we heerlijk. Oké. Okay. Maar dat. Uh, okay. Ja, dus. Ik uh, ben naar Antwerpen geweest. Oké, okay, je bent wel even in het buitenland in ik Ja, ja, wel, dat ja je... wel even dat je gewoon even kans hebt dat je corona oploopt en zo. Oké. Okay. Uh, ja, ja, ja wel gewoon een goed... Uh, goed, goed, goed uh, ja, ik dacht, alleen even ah, rond. je zei net, ik heb heel veel de bouwmarkt gezien. De bouwmarkt, uh, even dingen knutselen en dan op het pad zetten... en daar dan een nachtje slapen. Nee, het is toch niet helemaal goed. Nou, de volgende dag weer knutselen, weer proberen. Maar je bent echt naar Antwerpen geweest. Nou, ja, zeker, ja. Over en de grens is, En het is heel apart, want uh, ze dragen daar nog steeds... Het is, het is daar eigenlijk volledig hetzelfde als hier ook hoe mensen nog reageren op dichtbij komen. En ja? dat soort dingen. Uh, maar daar zijn de mondkapjes zijn er nog. Oké. Okay. Oh, en er bij elke, je. Elke, nou, ik had ze wel bewust ook meegenomen. Ik dacht, nou, mocht de auto helemaal uh, uh, in de fik vliegen of zo, dan kan ik in ieder geval nog met de bus naar huis. Oh ja. Um, maar dan, dan loop je daar en dan loop je in de winkel binnen en dan is het uh, Sir, Sir... Mondkapje. Ja, okay. Oh ja, oh ja. Oh, is dat in Luxemburg ook zo? Want daar ga ik volgende week heen. Nou, ik denk dat ze het daar ook nog steeds hebben. Ja. Oh, dus okay. neem je mondkapje mee. Ja, ja sowieso. Precies. Ja, ik, sowieso. ik vind het altijd wel grappig die sporters die je dan bij de Paralympics zien. Die zijn dan eerst een een fanatieke sport in zo'n hal. Zonder mondkapje. En daarna worden ze geïnterviewd met een microfoon op een standaard, op zo'n zo verlenging-ding, ja. weet je. En dan hebben ze het ding weer op. Normaal vind ik het al niet boeiend wat ze vertellen, maar. Zo wordt het Maar gelukkig zijn sporters altijd net na zo'n sportprestatie. Zijn ze altijd heel goed te verstaan. Ja, ze ja. zitten ook vol enthousiasme vaak. Nou, vaak zijn ze teleurgesteld. Ja. Nee, dus ik denk, van, joh, ga dan even verder staan. Doe dat mondkapje af! Jezus! Je hebt je iets belangrijks te melden, ga je dat ding opdoen. Ja, zit... onbegrijpelijk. Goed, jij zit te lezen wat? Ja ik, zit... ja, ik stap zo over. Ja, dat merk ik. Ik merk ja. het zeker. Ja. Uh, wat, wat zal ik? Er was een woonwagenbewoner. Hè? Die heeft een uh, drijvende vuilniszak in de ringvaart uh, waargenomen. Oh mijn god. Ja, ze zagen. Ik voel uh, hem aankomen. Uh, er kwam een voet uit. Huh? Levenloze voet. Ja? Hij, hij bewoog de... niet meer. Nee, nee. Nee, nee, nee. Ja. Ze hebben politie gebeld en uh, ze hebben hem op de aan de kant getrokken en zo. En uh, toen bleek dus dat het om een sekspop ging. Oh, gelukkig. Jezus, man. Ik dacht even, dit is uh, ja. een of andere onder onderloos, maar... Ja, dat lijkt me wel heel, heel scary als je dat gewoon... Uh, is dat een hele duur, of niet? <laughs> ja, waarschijnlijk wel, ja. ja. want dan, als het dan oplastpop is, dan <coughs> is het gewoon een stukje plastic hij zeg, hij, Die man zei ook van... Uh, hij had met zijn herwerphengel de zak naar de kant kunnen trekken. Het zag eruit als echt vlees. En toen hij de voet pakte om op de kant te trekken, voelde het ook als een echte voet. Oké. Okay. Maar gelukkig was dat een sekspop. Dus, uh, Heeft hij hem mee naar huis genomen? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb geen idee. Misschien ik, dat we juist naar het politiebureau brengen. Want jongens, dit kan ook gebeuren. Nou, ik, ik ben wel verontrust. De man die thuis nog de rest van de sekspop heeft... die heeft toch bepaalde soort fantasieën... die misschien moeten worden onderzocht. Ja, wil je het weten? Dat ja. wil ik niet weten. Sommige dus je dingen... Van waar verhaal je een gedeelte van die sekspop halen? aan? Weet je wat die dingen kosten gewoon, joh? Ja. Nou ja, weet je, ik heb altijd zoiets... als ze als dat soort fantasieën hebben... heb ik liever dat ze dat op zo'n pop uh, uitleven... dan dat... in het echt. Dan op jou. Ja. ja, dat is waar. <laughs> Zeker dan op jou. Het is toch een, uh, toch een begin van een verontrustend uh, fantasietje. Goed, ja. even het bekende plaatje: natuurlijk. Half, oh, wat is de grote hit geworden? De Vaccines: A Lone Star. Wanneer je je silence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 That you're leaving You're not alone. wordt een groot feest. Ik doe me ook denken aan een plaatje dat ging over buitenaardse wezens. You're not alone. Uh, ik, ik denk dan aan Michael Jackson. You are not alone. Oh, meteen. Ja, dat klinkt ook meteen heel anders dan weer. Ja, dat, dus, ja, intonatie is zo, alles. Zoveel plaatjes met dezelfde tekst. Ja, ja, precies. Eigenlijk. Ik weet niet waarvoor ze zo populair zijn geworden, deze band, maar het komt misschien door de naam. De Vaccines. Mm. Zou zomaar ja, ja, kunnen. Die hebben echt een boost gekregen door corona. Ze hebben het losgelaten. Dat denk ik ook. Oh. Denk ik, daar, daar komt het ja, van allemaal ja, door. Ja. Nou goed, dit is de laatste plaat. Die heet uh, Lonely Star. And, uh, uh, Alone Star, sorry. Alone Star. En ze hebben een nieuw cd uit. En uh, daar staan meer grote hits op, dames en nee. heren. Dat kan je ja. allemaal verwachten. Goed, die stoepak leeft. En tot met tien uur geouder zijn. In één keer met z'n drieën. Ja. Leuk. Ja. Leuk. In één ja. keer. Ja. Ja. En een man uit uh, Valkenburg. Die heeft uh, vorig jaar een... Uh, Fietster in Katwijk uh, geraakt. Uh, met een droom. Oh. Uh, en die wordt daarvoor. Uh, wel schuldig begonnen. maar krijgt uh, van de uh, rechter geen straf. Het slachtoffer heeft uh, blijvend oogletsel... Uh, overgehouden oh. aan het ongeluk. Een man van 42. Uh, uit Zuid-Holland, uh, Savalkburg. heeft op 4 mei. Uh, het, was, het gebeurde op 4 mei. Yeah. En uh, ja, uh, waarom hij niet schuldig is uh, verklaard. Zelfs uh, niet meer. Uh, weet het? Uh, uh, was omdat uh, de wind. Uh, werd de drone door weggeblazen. En uh, kwam uh, deze daardoor boven op de, uh, het fietspad terecht. Nekt uh, of kant. Dus het was ja, niet uh, direct zijn schuld. Okay. En uh, ja, daardoor uh, uh, zegt ze van... ja het is, Je bent wel verantwoordelijk, dat. Maar uh, ja, het is geen is strafbaar geen feit. Geen dat opzet. opzet. Nee, Oké. Okay. Oh, je ja. dus ga je naar buiten. je zegt je, nou, Kijk, kan ik vliegen? Nu even denken. Ja dat kan wel toch. Kan, kan ik vliegen nu? Oh, dat Jawel. is een. Ik fout. Ik kan er niet zien aankomen. Het waait helemaal niet hard. Ja, het is wel een beetje een lulsmoes dit vind ik. Cool. Je, je, je, ik bedoel, ik heb, uh, gisteren ben ik gefilmd uh, op mijn werk met ook zo'n dronepiloot. Ik zeg. Welkom. Ik ben een dronepiloot, maar jij bent een dronepiloot. En hij ging opnames maken met zijn drone. Had en hij daar toestemming voor? Nou ja, hij heeft uh, wel uh, een soort, uh, noem je dat, cursus gedaan. Nee, een, uh, ja. Uh, noem dus je het, hebt daar een speciaal verplicht buffet. Klopt. Buffet ja. heeft hij gehaald. Ja, klopt. Maar weet uh, je, het is zo dat als je binnen de bouw komt, bouwkom ja? uh, filmen, dat je volgens mij ook uh, van allerlei toestemmingen. Ja, ja, klopt, zeg Het maar, is ook absoluut verboden volgend weekend om überhaupt één droontje losgelaten hier in je zandvoort. Ja. ja, precies. Ja, maar dat heeft ook weer andere redenen. Commerciële redenen. Ja. ja, zeker. Dan gaan ze zeker. die beelden weer verkopen natuurlijk. Dus ja, die nee, is maar, helemaal niks. Anders komen deze droontjes in aanvaring met de andere grotere drones... die wel mogen ja. van de televisiemaatschappijen, weet je wel. Het is Reken maar, op, maar wel ja. dat er mooie opnames gaan komen, hè. Ja, week. zeker. Het is zo. echt zo leuk met een ja, auto dan lekker dan hard een rondje rijden. Nee, maar gewoon we zijn geëvalueerd, hoor. Dat ze dan de, de, de verkeersstroom in beeld brengen van al die mensen op de fiets. Oh, ja. Want ik vind het toch steeds zo raar. We hebben zoveel parkeerplaatsen in Zandvoort. Ja? Maar er mag geen auto staan hier. Alles moet op de fiets. Ja, ja maar het, het, het, het, wordt, het wordt echt te groot chaos als, als we hier auto's gaan toelaten. En er worden wel auto's toegelaten. Hè? Er staan nog steeds. Want als je hierheen rijdt, joh. Je wordt helemaal gek van alle verkeersborden. Nou, dat is, ja, uh, ja, ja, ja. Is, is echt bizar. Aanwijzing, aanwijzing. Ja, nou ja, ja het is wel leuk om die dingen van boven te filmen. Ja, al die stromen. Je had vroeger zo'n televisieprogramma. dat was van boven en dan lieten ze alles zien van boven. Tegenwoordig is dat niet zo bijzonder meer. Natuurlijk, want ja. alles wordt gefilmd. Maar dat was het wel. Ik kreeg een heel ander beeld van Nederland. Dat was wel, wel leuk om het te zien. Ik ben heel benieuwd of we of een ander beeld van Zandvoort krijgen. Of we Sandvoort überhaupt in de, de beelden terug herkennen. Ja, ik denk het wel. Ja. Sowieso natuurlijk heb je al een heel goed aanknopingspunt, dat is de zee. Ja, nou ja. ja. Dus Daar ben je ja. al heel in. Ik hey, denk dat het Sandwich aan, aan de rechterkant is. Dat het zou het Sandwich kunnen zijn. Ja, ja, maar ja, het kan natuurlijk ook Noordwijk zijn. Dat is waar. Oh, ja. Nou goed, ik begrijp het al. We zijn in de afwachting. We vinden het spannend wat er volgende week allemaal gaat gebeuren met de Formule 1. QI, an man i This voice, a solid stone held in your hands, a truth you believe. een beetje waar dit afkomt. Angry Man. Nou, zo klinkt het niet alsof ze heel erg boos zijn. Maar het is een geinig plaatje. En ze staan optreden. Vorig jaar is niet doorgegaan natuurlijk. een of andere, iets, een of andere virus, maar daar denken we nu meer over na. We hebben nu andere dingen over na te denken. Vieren? Ja, een of andere virus. Ik denk zelf dat het hele dat hele, hele de ta uh, Taliban, weet je wel. En dat IS, dat is de afleiding van de corona. oh Dat, zit ook, dat is de onderdeel van die complot. Dat hebben ze oh. daar gezet om ons niet meer aan de corona... Zodat dat we stop... niet meer aan de 5G denken? Ook dat, dat zit ook nog bij. Jezus, dat was ik helemaal vergeten, ja. Dat zit ook nog bij. Ja, dat is Het zit afval. heel moeilijk in elkaar, ja. hoor. Het is echt heel moeilijk om ons uiteindelijk toch maar te denken... van, nou ja, die regels met de corona is niet zo erg. Als je naar de Taliban kijkt, en dan is dat veel erg. Dus ik hou me gewoon in de regels. Goed, mijn fantasie laten bol. Het slaat echt helemaal nergens op, gewoon. Goed, ja. ik geef graag het woord aan iemand anders. Ja, er is in, uh, in Groot-Brittannië een mevrouw, Isabella Stedman... en die probeert al 30 jaar haar rijbewijs te halen. Huh? Maar het lukt haar gewoon steeds niet, want... Tijdens het, uh, tijdens het afrijden dan, dan, dan, dan barst ze steeds een traan uit. En maar, ze, ze begint te trillen en ze verliest ook het bewustzijn. Okay. En uh, instructeurs hebben in het verleden al vaak het stuur moeten grijpen... om haar te redden wanneer ze een black-out kreeg. Echt waar? Dat is echt wel heel erg. Ze is begonnen op 17-jarige leeftijd. En uh, ze zegt zelf al, ze heeft al zeven verschillende instructeurs gehad intensieve rijcursus hypnotiseurs gehad. Is, echt wel eens ooit, is het ooit van start gegaan? Is hij ooit weggekomen? Ja, dat wel. Dat is wel, oké. Okay. Ze ik, ik begrijp het niet, maar het is alsof ik zo angstig word en overweldigd raak... dat mijn brein uitvalt en dat ik een paar seconden dat bewustzijn verlies. En Als zo. ze dan wakker worden, staat ze weer aan de kant van de weg... want de instructeur heeft het stuur weer overgenomen... Maar nou, ze baalt er wel van, want ze wil ook verre familie Zit ze nog wel zoeken. achter het stuur of ligt ze achter in de auto? Dat, uh, nou ja, het is iets ze, anders ze mag nog gebeurt. niet rijden zelf natuurlijk. Nee, nee, nee. oké. Okay. Nee, nee. Maar ik artsen ik... kunnen haar fobiet niet verklaren. Maar ze denkt zelf, maar misschien ben ik in een vorig leven wel omgekomen bij een auto-ongeluk. Je gaat van alles denken, als ja. het na duizend keer niet lukt. Dat je ja. denkt, ja. Nou, het moet toch iets anders gebeuren. Nou, ze, uh, uh, dus oh. ze heeft dus duizend uh, lessen zeker gehad. En ze is al dertig jaar bezig. 30 jaar, hè? Daar heeft ze een goede man naast zich ze, wie betaalt dat allemaal duizend keer? Wat kost het tegenwoordig om af te rijden? Ja, 50, 50 euro oh, okay. per les. Ja. ja Oké. Okay. Nou, ga dus nou, je toch al bijna een huisje verkopen, ja. hè? Het is bijna wel een schuur ah, waar die al in had kunnen staan. Nou, die kans wel vergeten. Die schuur komt er niet. Nee, doe maar niet. Maar Gaan sowieso mee. is het toch gewoon verstandig als zo iemand... Uh, als, ze, als je zoveel les hebt gehad, dan moet je toch gewoon zeggen van... Oké, okay, het is klaar. Ja? Het is... Je hoeft niet meer, je, je kan gewoon niet auto rijden. Klaar. Nou zeg. Je bent een vrouw onvriendelijk. Het Zeker omdat een vrouw zeker denkt dat ze niet kan auto rijden. Wat is dit nou weer voor gekkigheid? Nee, omdat ze al duizend lessen heeft gehad, denk ik. Dat ze oh kan oh ja, rijden. dat is wel een teken. En, ja. en Misschien kan ze wel heel goed auto rijden. Maar ja? als je uh, zeg maar blackouts hebt tijdens het rijden... Ja? denk ik dat je toch echt wel medisch afgekeurd mag worden. Nou, Misschien Top? moet je eens kijken. Dat, op een andere manier de spanning opvoeren bij haar. Eens kijken of het dan ook gebeurt. Dan is er gewoon iets niet helemaal in orde. Dan heeft het niet te maken met de uh, auto rijden, maar dan kan ze waarschijnlijk no sowieso nooit een examen doen. Nee. Is er van een school geweest, vraag ik me dan wel af. <laughs> Op de 17e begonnen. Ja. Maar ik vind het wel sneeuw hoor. Het is een Nou, Mark, wat heb jij voor gekke geit? Um, ja, de. We hadden het vorige week over uh, OnlyFans. Ik weet niet of je de, de website kent. Ja, jij was er natuurlijk niet bij. Nee, maar, maar. Ja, maar jij staat er ook niet op, denk ik. OnlyFans. Ik nou, weet, weet, weet, weet niet, ik vind het wel wat voor. Dat je. is die, de website waar die ene gast uh, uit de uh, goede tijden uh, furoren meegemaakt heeft. die uh, Doedens? Oh hey, ja, oh, Doedens? klopt. Ja, ja, ja. Nou, ja de, de, Iets. Vorige week was het bericht dat uh, OnlyFans, de website die uh, bekend staat: uh, ja, dat uh, mensen betaald uh, uh, uh, filmpjes uh, uh, aanbieden ja. uh, van hun uh, naakte lichaam. Ja, dat die, uh, ja, vorige week werd bekend dat, uh, werd het, uh, dat ze stopten met het uh, aanbieden van, uh, van pornobeelden. Dat, yeah. dat daar een verbod op kwam. Uh, nou, ja, een hoop, uh, hoop om te doen en dergelijke. Nou, uh, nu uh, verklaart uh, OnlyFans dat het voornamelijk kwam omdat de bank uh, geen uh, leningen en dergelijke meer wilde verstrekken. ja, oh, yeah, de bank gaat uh, echt enorme waarden invoeren. Ja. ja, ja, ja. Dus uh, daardoor uh, uh, konden ze opeens geen. Uh, uh, ja, hadden ze zoiets van ja. ja als we nog bestaansrecht willen hebben, moeten we stoppen met pornobeelden. Maar nu uh, is dat uh, probleem opgelost. En hebben ze gezegd: van uh, nou ja, uh, we, we, gaan niet, uh, uh, we gaan het verbod niet in, uh, invoeren. En uh, iedereen uh, kan weer gewoon doen en laten wat ze willen op OnlyFans. Ja, ja ik heb er wel eens een documentaire over gezien. Dat, dat je echt uh, geld kan overmaken. En dan gaan ze echt hele extreme dingen gaan ze uitvoeren. OnlyFans. Ja, die doeders die, uh, die ging niet helemaal na, geloof ik. Maar wel, nou, ging wel redelijk ver. Ik dacht wel dat hij. Uh... ...dat hij zichzelf aan het uh, aftrekken was, zeg maar. Dat, dat, dat woord mag ik toch wel gebruiken? Is er nog nou, een markt voor? Ik weet, niet. Ik, weet huh? niet. ik vind het toch wel wat, zeg. Ja, maar het is een bekendheid, hè? Het is een bekend, bekendheid. He? Ja, geloof ja. Ja, ik. Is is wie mag. wil dat zien? Ik wil dat, <laughs> ik wil dat echt niet zien, hoor. Nou, niet betalen dan. Nee. Niet betalen. Niet op die knop drukken. Ik ben er ook niet op geweest. Helemaal niks het gebeuren. Het, uh, het Oké. Okay. Nou, en de laatste plaat voor uh, negen uur. We zitten alweer weer in de geschiedenis straks sfeervolle muziek, The Golden Castered, van Muriel's Mouth, Lieve Leiden. People live in homes made of leaves pulled from bananas, others' houses are colored. This place is remote control But she don't know